Jan van der Putten met het NOS Journaal. De kustwacht in het Caribisch gebied heeft in korte tijd... meer drugs onderschept dan heel vorig jaar. De afgelopen drie weken was het 4000 kilo, heel vorig jaar 3300. De kustwacht kwam zes keer in actie tegen smokkelaars. Deze week werden bij een patrouille op zee bij Curaçao... vijf Venezolanen aangehouden met hun boot 1000 kilo drugs. Een week eerder onderschepte de kustwacht ruim 1600 kilo cocaïne. Bij een verkeersongeluk in Staphorst zijn twee jongeren van 17 en 19 om het leven gekomen. Hun auto reed vanmorgen vroeg door een onbekende oorzaak tegen een boom. Twee andere jongeren van 16 en 17 raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is niets bekend gemaakt. Alle slachtoffers komen uit Staphorst. Het aantal wolvenroedels in Nederland is opgelopen naar vier. In het zuiden van de Veluwe zijn twee wolvenwelpen gezien, meldt de Zoogdiervereniging. Daar kwam een melding met een foto binnen. Binnen een week, begin deze week, werden drie jonge wolven gezien op de grens tussen Friesland en Drenthe. Eerder waren al twee andere wolvenroedels gezien op de Veluwe. Indiana heeft als eerste Amerikaanse staat het abortusrecht afgeschaft... sinds de veelbesproken uitspraak van het Hoge Rechtshof. Daardoor mogen staten weer zelf beslissen over abortuswetgeving. De verwachting was dat de helft van de staten een verbod zou invoeren en Indiana heeft dat nu als eerste erdoor gekregen. Rond het parlementsgebouw stonden demonstranten die shirts droegen met teksten als handen af van onze lichamen. Voor vrouwen in Indiana die na een verkrachting of incest zwanger zijn blijft een abortus wel mogelijk. Het weer, zon en stapelwolken in het noorden en enkele buit wordt 20 tot 24 graden. Morgen zon, vooral in het zuiden. En iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan bijna overal prima doorrijden. Alleen de N206 richting Noordwijk is helemaal dicht bij Katwijk. Dat komt door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 Hartendief. Als je de klank van het stand hoort Dan denk ik aan mijn lief Het was een lange hete zomer In Zandvoort op het strand Ik was romantisch echt een dromer Maar ik was vooral verbrand Ze kwam me redden van mijn pijnen wat heeft zij me toen geleerd Dat ik niet zo weg zou kwijnen Als ik me maar had ingesmeerd Met een sneltrein naar Zandvoort Want daar woont mijn hart te diep Als je de klank van het strand hoort Dan denk ik aan mijn lief Met een sneltrein naar Zandvoort Want daar woont mijn hart te diep als je de klank van het zand hoort Dan denk ik aan mijn lief Ze had me zoveel te vertellen En ik luisterde gedwee. Ze was een wonder in het pellen Van garnalen uit de zee Ze kende alles van de vissen Van de school en Kabeljauw ik haar niet meer missen. Toen ze zei: Ik hou van jou. Met de snel vrij naar Zandvoort. Want daar woon mijn hart het diep. Als je de klank van het strand hoort. Dan denk ik aan mijn liefde. Met de snel vrij naar Zandvoort. Want daar woon mijn hart het diep. Als je de klank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 Goedemorgen. Ja, goedemorgen, dames en heren, luisteraars. Goedemorgen, goedemorgen met de, van deze uitzending van Goedemorgen Zandvoort. Uh, we luisteren net naar de topstars met de sneltrainer Zandvoort met de GMZ jingle zelfs. Uh, het klopt geheel, het klopt geheel. Ja, mooi, uh, mooi nummer. Aan mijn uh, linkerkant uh, Hans Botman. Ja, goedemorgen. Ik, ja, aan mijn rechterkant uh, Ger. Uh, uh, hoe heet hij ook weer? Nou, hoe heet ook. <laughs> ja, weet je ook weer. En natuurlijk Logom. voor de techniek hebben we Jaap Koper en uh, de platen worden uitgezocht door Kort uh, Dreijer. Nou, dan uh, hebben we in ieder geval iedereen, iedereen voorgesteld. En we gaan er een, een, ja, gaan er een uitzending van maken. Ja, we gaan er een van maken. We hebben een gevarieerd uh, uh, programma. We beginnen zo met uh, uh, de Amsterdamse avond die er uh, is. En daar is die tegen... vanavond? Die is vanavond, ja, in het dorp. Okay. Daar tegenover staat een, een klassiek concert bij Paal 69. Dat is een hè. Ja. Uh, daar hadden we eigenlijk uh, uh, Charlotte Diepenaal van de organisatie. Maar die is moeilijk te bereiken. Maar goed, we gaan er zoiets over vertellen... wat er allemaal gaat gebeuren. Um Daarna gaan we naar uh, de opening van Zandvoort Beyond. Op dit moment is die bezig. Hè? Die begon om tien uur vanmorgen op het Badwijsplein. We bellen zo met Sander ten Bors. die uh, is van de Dutch Grand Prix. En die gaat ons daar wat over vertellen. Over de opening die gedaan is door Peter Kramer, de wethouder. Precies. Daarna praten we met Esther Groeneijden van uh, buurtgezinnen Zandvoort. Uh, gezinnen die elkaar helpen. Zij wij daar alles van. En dan komt ook nog in de uitzending Engel scholtenlo die we allemaal kennen van de bunkerploeg Zandvoort. De bunkerwandelingen. De bunkerwandelingen zijn ervat. Uh, ik dacht in samenwerking met het Zandvoortmuseum... maar dat horen we allemaal van Engel. Oké. Okay. Uh, tweede uur, zullen we dat ook nog even... doen. Nou, tweede was? uur is, uh, ja. hebben we uh, Duco Baucus. En Duco Baucus is van Sportservice Zandvoort. Waar gaat hij het over hebben, Hans? Uh, hij gaat het hebben over het uh, programma voor jongeren... en uh, in de samenwerking met Jongerenwerk Zandvoort. Oké. Okay. En uh, nou, het eind van uh, het tweede uur is uh, geheel in het teken van uh, uh, de tentoonstelling van uh, uh, Zandvoort uh, Knudden van ja, Toon van Dril. De knudde tentoonstelling. De nee, hoor, tentoonstelling. Ja. <laughs> het, is, het is een uh, tentoonstelling... <laughs> in het Sanford Museum. en daar uh, werkt Toon van Driel aan mee. En Toon van Driel kennen we... Uh, allemaal van knudden en Stamvakker. En LTV en, en, LTV, de, uh, ja, en, die, en Maar die, en, die heeft nu een, heel, uh, een hele serie gemaakt... over Max Verstappen. Over Max Verstappen. Fantastisch niet fantastisch makkelijk, leuk. maar dat vertelt hij straks allemaal ja, zelf. erg het is leuk een vrij uitgebreid uh, interview. Goed, um, Charlotte, die pedaal... is dus niet in de uitzending. Helaas, vorige week ging dat ook al mis... Dus, uh, uh, wat dat betreft zit het niet mee. Maar vanavond is dus... Uh, uh, Amsterdamse avond. Uh, Sandvoort. Met, ja, met en het Candlelight uh, concert. Ja, en het Candlelight concert op een paar kilometer afstand. Dus dat is... Uh, Paal 69. Uh, ja, Paal 69. Enorme tegenstelling. Maar uh, die, uh, bij Paal 69... worden vier jaargetijden van Vivaldi opgevoerd. Het is wel een hele tegenstelling... met de Amsterdamse Avond. Ja, dat kun je wel zeggen. Maar ze zitten elkaar niet in de weg. Want het zit, er zitten een paar kilometer tussen. Precies. Zeg maar. Dus dat maakt niet uit. En um, die uh, concerten uh, die, die, uh, zijn erg in in Amsterdam met name. Ja. Dat, want ze hebben allemaal lampjes en dingen. en Ze doen het in, in allerlei uh, vormen. Ja, je kan het zien op de, op de website. Toch? Ja, de website inderdaad. En um, de website is... Uh, even kijken. Nou, dat zal ik je vertellen. Dat nou, is uh, secretamsterdam.com Ja, inderdaad. En slash beat streepje uh, streepje Concert, streepje Zandvoort, streepje Vivalvi. Nou, ik hoop dat je een pen bij de hand heeft. Want nou, ik denk als je secretamsterdam.com hebt... Dan ja, kom, dan komt dan het kom zelf wel. Van. Nou, daar zal u ook zien dat uh, uh, ze hebben het enorm uitgebreid. Want ze hebben heel veel, Het is een internationale organisatie die dit uh, uh, doet. En ze hebben allerlei uh, vormen uh, nu uh, bedacht. En... Daar zit natuurlijk ook bij, of natuurlijk... maar daar zit bijvoorbeeld nu ook ABBA bij... of de Rolling Stones. Of, ja, ja, ja. En daar maken ze een heel programma over. Dat uh, doen ze ook met, met, met, met uh, zeg maar, violisten en weet ik het allemaal. Maar uh, vanavond is dat dus om half tien. Uh, het, is, het was zo uh, snel uitverkocht... dat ze op 21 augustus nog een uh, concert doen bij Paal 69. Dus mocht u het vanavond missen dan uh, kunt u via secretamsterdam.com... Uh, beach candlelightstreepje, concept Zandvoortstreepje, givaldi <laughs> Kunt u dat. Uh, om, het om het makkelijk ja, te maken? Ja, om het makkelijk te maken. Kunt u dat uh, verder bekijken? En, uh, ik moet zeggen dat het een, uh, ja, een, een leuk concept is met al die lampjes. Je krijgt een bepaalde sfeer. Ze doen het uh, uh, uh, niet alleen in, in Amsterdam of Standvoort, uh, maar ze, ze, in New York doen ze het. Uh, het is uh, overal uh, een enorm succes. En. Um, ja, het is leuk dat ze Zandvoort ook aandoen. En ja. Ik begreep al van Charlotte Diependalen... dat er ook andere strandpaviljoens in Zandvoort... interesse hebben om dit te gaan doen. Dan okay. nou, moeten ze natuurlijk elkaar niet allemaal gaan naapen. Dat uh, lijkt me ook niet zo uh, slim. Maar het is een concept uh, wat nieuw is... en ja, uh, erg uh, in is bij, bij veel mensen. En, uh, ja, die zullen zich enorm vermaken bij um, di dit concept. Ja. In het dorp gaan er honderden mensen los bij... Um, bij, de bij, bij de Amsterdamse avond. Dat en om, om even duidelijk te krijgen, paal 69 is ge, ge, gelokaliseerd <lacht> in het zuiden. Ja, in het zuiden. De, zuid, zuidstrand. Je kunt er alleen komen via het strand. <lacht> via het want, strand, uh, ja. Uh, ja. Je kan ook niet via het fietspad erachter, maar nee. je moet eventjes een uh, kleine tien minuten lopen. En dan Wel dan heel bij. gezellig, ja, is een mooie wandeling. Zeker, en vanavond uh, met een beetje mazzel, het begint om half tien, dan is eigenlijk net de zonsondergang. Ja. Ja, dan krijg je natuurlijk een uh, prachtige sfeer. Dat denk, ook, ja, dat denk ik ook, ja. Is Charlotte er nog niet aan? Nee, Charlotte is er niet. Hè? Ja, dat is erg jammer. Ik zal er uh, uh, nog een keer bellen als ze dat het weer mis is. Maar goed, het kan gebeuren. kan gebeuren. Dus we gaan maar uh, naar de volgende plaat toe, denk ik het is, uh, Dat denk ik ook. Uh, jij mag zeggen welke dat is. Nou, dat is Spargo. Dat ja, Spargo, you and... Me. Mi, ja inderdaad, het is een bekend nummer hè? en dat ja. is dan niet Mi van de Chinees, hoor. Nee nee nee nee, daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij. Luister maar. Cargo uh, Nederlandse band en You uh, een grote hits gehad in de uh, tachtige jaren. En uh, ja, zojuist is uh, Sanford Beyond, het omlijstingsprogramma van de Dutch Grand Prix, uh, van start gegaan. En verantwoordelijk, wethouder Peter Kramer heeft twintig uh, minuten geleden het, uh, het geheel officieel geopend. En uh, ja, we hebben aan de telefoon Sander Bos, die gaat er alles over vertellen. Ten Bos, ja. Ten Bos, sorry. Uh, Sander, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hoe is het gegaan vanochtend? Nou, ik kijk uit op een prachtig reuzenraad met uh, heel veel kinderen en uh, ouders. Die, uh, het is serieus uh, een hele grote opkomst. Dus het is super. Het was een geweldige opening. En uh, ja, het is erg leuk om te zien hoe het leeft in Zandvoort. Ja, want ik begreep, zonder dat de kinderen daar gratis in kunnen het eerste uur. Het is dus ja. tot 11 uur. Ja, vandaag tot tien, van 10 tot 11 kunnen de kinderen gratis in het reuzenraad. ouders betalen wel. En kinderen tot welke, yeah, uh... kinderen tot welke leeftijd? Uh, Dat zijn kinderen, da tegenwoordig. Da te ja. da daar doen we niet te moeilijk over. <laughs> nee, nee, uh, uh, oké. Okay. <laughs> da daar doen we niet te... Wij zijn iets ja, te oud, denk ik. En wat zei u? Wij zijn niet te oud, ja, dat is niet ieder geval een zekerheid. Ja. Ja. Ja, maar ja, wij... ja. We zijn allemaal kinderen en dan moet ik zeggen van ja, we, we hanteren 12 jaar, maar daar wordt niet zo nauw op gekeken. Nee, nee, nee. oké, okay. en uh, nou ja, goed, misschien dat een hoop mensen met kinderen nu uh, zich spoeden naar de, het badhuisplein. Om daar in, die, in dat mooie reuzenrot waar daar weer gebouwd is, afgelopen ja, week, te gaan zitten. En ja, dat, dat scheelt ons natuurlijk weer de luisteraars, maar goed, daar, uh, een kleinigheidje. Maar goed, uh, uh, Sander, want er staat ook nog een, uh, uh, een kortbaan, is er opgebouwd, ja, hè? Ja, klopt. Vandaag uh, openen we natuurlijk de zonbaan. De, de prachtige mooie circuit wat gemaakt is uh, op het Wadhuisplein. Uh, met een mooie pitstraat, mooie 3D tekening. En mm -hmm. uh, echt, het ziet er heel erg leuk uit. En we hebben de kartbaan vandaag open. En uh, ja, die is groter dan vorig jaar. Uh, heel mooi aangekleed. Vorig jaar hadden we natuurlijk, uh, ja, dat konden we wat later opstarten. Maar het ziet er ja. nu echt fantastisch uit. En um, ja, heel, ook daar is het al heel druk. Dus uh, ziet er echt geweldig leuk uit. Nou, jullie, jullie hebben het weer mee. Dat is wel mooi, natuurlijk. <coughs> Wat gaat er de nog meer gebeuren? De week wordt mooi, hè? Ja, iedereen ja. wordt heerlijk weer, uh, warm. Ja. Wat, gaat, wat gaat er nog meer gebeuren, Sander? Nou, uh, we hebben natuurlijk de vlaggen in het, uh, het dorp hangen samen met Zandvoort Marketing mm -hmm. En um, uh, komende week wordt uh, CarArt opgebouwd. Um, dat is een uh, expositie ja. van uh, auto-onderdelen um, die, die tot kunst zijn gemaakt. Dat gaat over het hele boulevard, Sander? Of? Nee, uh, dat komt op het uh, Venem Venemaplein. O, uh, oh, Venemaplein, ja. oké. Okay. Okay, ja. Ja. En um, uh, daarnaast uh, natuurlijk aanstaande vrijdag de opening van zowel Carhart als de expositie van Toon van Driel. Ja, gaan Met het Zandvoort Museum. En um, ja, superleuk. Echt, uh, daar hebben we zin in. En natuurlijk uh, de komende weken komen er telkens meer um, uh, vlagvaandels uh, um, te hangen. En uh, wordt het dorp elke week wat verder aangekleed op weg naar de Formule 1. Waar we natuurlijk heel veel zin in hebben. Ja, en ja. 30 augustus hebben we natuurlijk weer de Formule 1 auto. Ik denk de RB16. Die uh, komt weer naar, nou, het, uh, ja, naar het Badhuisplein, ja? Ja, die komt weer naar het Badhuisplein. Oh, wat leuk, wat leuk. Uh, ja, het is uh, superleuk. En uh, die week gaan we natuurlijk uh, helemaal los. En dan vanaf woensdag gaan we opbouwen met allerlei uh, activatie dingen. Dat zijn pop-up stores, maar ook een Carrera racebaan. Um, uh, er is een klimtoren. Er komt echt van alles. En, Langs de boulevard, uh, he? ja, richting het circuit. Ja. ja, ja. ja, ja uh, hey, uh, komen er nog uh, grote concerten? Nee, er is muziek in de Halterstraat. En uh, hartstikke blij mee. En natuurlijk uh, op het Gasthuisplein. En uh, ja, we gaan de horeca pakt ook uit in die dagen. Dus uh, superleuk. Ja, over de, over de Halterstraat gesproken. Want er was vorig jaar was er sprake van... dat de hele Halterstraat zou worden overdekt... met, uh, met Heineken-toestanden... En... Maar de, de, de, dat is niet gebeurd toen ook door corona, die destijds waren? Ja, dat initiatief, initiatief, ja, initiatief leeft al langer. Dat was niet alleen vorig jaar, we zijn al wat aan. Ja, 2020 al, maar, waarschijnlijk maar, maar, ook wel ja. ja, maar dat, dat gaat. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, dat komt niet. Maar het Halfstad is natuurlijk wel het centrum van wat er allemaal aan aan, aan uh, muziek en. en dat soort zaken gaat gebeuren. Want ik, ik woon toevallig in de Halterstraat en ik weet wat er die zondagavond nadat Max vorig jaar heeft gewonnen, wat er toen gebeurde. Uh, <laughs> ik wist niet wat ik zag, want het was zo verschrikkelijk druk en, en gezellig en leuk. En, ja, dat was een feest. En wel met de nadruk op gezellig natuurlijk. Hè. Ja, absoluut. Nee, er, er gebeurde weinig hoor, want het was een een gewoon één groot feest. Dat was natuurlijk geweldig. Maar uh, ja, de, de, de, de, de ondernemers in de Halterstraat, die kregen de vrijheid om met muziek wat te doen en... Ja, we hebben dit jaar box op straat. Dus uh, oh, okay. er is nu echt muziek op straat. Vorig jaar de... Muziekbox, en... hè? Dus niet ja, gewoon, ja. Uh, zeg maar, <laughs> <laughs> Wordt niet gevocht op straat. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Sorry, sorry. <laughs> nee, maar box met een X. Boxen met ja. een X. Dus ja. uh, uh, die kunnen het allemaal doen. En dan, uh, ja, dan krijg je vanzelf een uh, feestelijke stemming. En het is maar te ja, hopen word. dat. Uh, dat het weer een, een, een, een, een hetzelfde zal worden als vorig jaar, waarin Max. dat uh, en... ja, nog een beetje meer hè? hoe uh, uh, bedoel je? En, uh, vorig jaar was natuurlijk een enorm goede editie met het weer en Ja, en absoluut. Ja. En, uh, ja, het weer inderdaad. Hij, ja. hij, hij is op stoom. Hij is op stoom, dus uh, we gaan ervoor hè. Ja, nou ja, eind van komende week krijgen we. Krijgen maar is er een uh, kans dat hij in Zandvoort het wereldkampioen kan worden? Nee, die kans is uh, niet daar. Nee die, helaas, is niet. nee, die is er niet. Toch, uh, sommigen, dat weet je waarschijnlijk ook, maar uh, Kijk, Max kan geen wereldkampioen ik, wereld worden in. Uh... Ik, ik, heb, ik hou me niet echt bezig met de uitslagen. Ik uh, ben van 15 oh. punten en uh, dat is voor de TGP, dat okay. voor de 1 organisatie. Dat nou <laughs> Ja, want het is natuurlijk eind van de maand is het, is het uh, uh, België. En dan krijg je zandvoort. Ja, er zit nog maar één race tussen. Maar ja, er precies. zijn daarna nog natuurlijk ja, acht of negen races. Ja, ja, ja, maar hebben ze nu even drie weken rust? Ja, ja drie weken komt. rust. Ja, nou, dan kun jij in alle, alle rust uh, dingen gaan opbouwen, Sander. En ja. nou, we zijn heel benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Ik zag de vlaggetjes al hangen in de Haltestraat. Ze zijn nu bezig met de krocht. Dus. Uh, Klopt. Ja, het wordt steeds gezelliger. En de ondernemers, zeg maar de winkeliers, die konden een pakket aanschaffen. He? Waardoor ze ja, hun ja. etalage wat meer konden opvleuren. Dat klopt, ja, hè? Ja, dat konden ze. Afgelopen donderdag konden ze het aanvragen. En uh, de komende week wordt dat uh, zeg maar omgezet in uh, het aanbrengen van uh, de, de, de city dressing. Zeg maar, de, de etalage stickers. Ja, ja. En uh, ja, erg leuk. Er hebben gelukkig weer uh, veel aanmeldingen. Ja, veel aanmeldingen gekregen. Ja. Oh, dat is hartstikke Stop, leuk. Hoor. Dus het wordt één ja. uh, grote gezellige boel. Nou, uh, en op uh, en, uh, 1 september, uh, dat hoort er waarschijnlijk ook bij... is het uh, gratis entree voor uh, standvoorters op het circuit, hè? Ja, maar dat is ook weer van de Formule 1-organisatie. Ik Formule 1 -organisatie. heb gehoord dat er een, een bewonersmoment is. Ja, bewonersmoment. En alle ze ja. hebben een brief gekregen waarmee ze... met Ja, die moeten waarschijnlijk nog doen. komen. Maar dat is ja. leuk inderdaad. En, nou, ik dacht dat ze het ook bij sanford Beyond hoorden. Maar uh, dat is s'avonds vanaf 6 uur op 1 september. Maar daar kregen de mensen een brief over en uh, daar staat het duidelijk in. Sander, mag ik je hartelijk bedanken voor, uh, voor jouw tijd even. En nog veel, ja, graag gedaan. nog veel plezier op het Badhuisplein. En wellicht ja. tot uh, een volgende keer. Hartelijk en veel, dank. En veel, succes. En veel veel succes. Time succes, dankjewel ook. Yeah. Dag. Oké, okay, uh. bye bye. Henley uh, is dit een uh, times, two times. Two times. Zelfs two times. Two Niet times, één time, maar two time. Ja, nou, misschien heeft u de grote banier gezien... aan de, aan het hek van de, van de Mariaschool. Uh, daar staat op uh, buurtgezinnen. Buurtgezinnen.nl uh, Daar kun je naartoe om meer uh, te, horen te, te zien te krijgen over buurtgezinnen. Want die steunen uh, steungezinnen aan vraaggezinnen. En bij ons is uh, he, de, de, uh, mensen die het zwaar hebben... gezinnen die het zwaar hebben wat steun kunnen gebruiken. De en op, kinderen de op, die het kinderen. zwaar hebben. Ja. En de kinderen die het zwaar hebben... dat zou natuurlijk ook nog uh, kunnen... Esther Groenhuizen is bij ons. Goedemorgen, Esther. Goedemorgen. Uh, en uh, ja, jij kan er meer over vertellen. Misschien kun je, dat je eerst even kunt uitleggen wat, wat buurtgezinnen is... en wat voor organisatie en hoe lang dat bestaat en dat soort dingen. Ja, dat kan zeker. Uh, nou, allereerst hartstikke fijn dat ik ben uitgenodigd. Ja, graag gedaan. Um, Leuk dat je er bent. Ja, nou, je buurtgezinnen bestaat inmiddels zeven jaar. Huh. Is ooit gestart door Leontine Bibo... En zij was zelf uh, crisispleegouder. En zij zag zoveel kinderen voorbij komen waarvan ze dacht: had dit nou niet voorkomen kunnen worden? Ja. En toen heeft zij buurtgezinnen bedacht, echt met het idee: van als we nou snel kunnen inzetten problemen ontstaan nooit groot. He, dus als Aha. we snel kunnen inzetten bij gezinnen... dan kunnen we misschien voorkomen dat er nou ja, zwaardere um, ja, problemen ontstaan. En heeft dat altijd met kinderen te maken? Of? Ja, het idee is echt dat een kind... en dat is in de leeftijd van 0 tot 23... Mm -hmm. uh, dat een kind eventjes bij een steungezin mag. En dat kan variëren van een middagje spelen... tot een weekenddag mee op pad. Ja. Soms zelfs met logeren erbij... Um, echt met het idee, voor het kind een fijne plek om af en toe te zijn. Ja, ja. Uh, en voor de ouders eventjes wat tijd om nou, op Beetje bij te komen. Of, ja. uh, andersoortige, nou ja, misschien wel afspraken die ze hebben. Mm -hmm. om, die, uh, om die dan te kunnen doen. Maar goed, jullie, jullie krijgen waarschijnlijk aanvragen hè, van uh, gezinnen die, die, die wel wat steun kunnen gebruiken. Ja. Uh, en dan gaan jullie koppelen, zeg maar. Proberen. Ja, dat klopt. dat klopt. En ja. is dat moeilijk vaak? Of is dat, uh, gaat dat makkelijk? Ja. Um, nou, dat, dat gaat de ene keer sneller dan de andere keer. Dat hangt er ook een beetje vanaf wat de vraag is. Ja, tuurlijk. Ja. He, dus, uh, dus als er een vraag is waar nou ja, heel specifiek uh, een gezin zonder hond of uh, kinderen in een bepaalde leeftijdsgroep uh. enzovoort. Uh, nou ja, dan moet ik soms wat langer zoeken. Uh, maar over het algemeen gaat het vrij snel. Hmm. Maar goed, er zijn natuurlijk ook gezinnen die, die kinderen hebben, uh, ja, die, die wat meer uh, steun en, en, en hulp nodig hebben. Ja. Die kun je eventueel doorverwijzen naar... Uh, dat kan jeugdzorg of ja, dat, dat, dat, soort. Kan, dat kan. Ja, dat kan. Kijk, bij buurtgezinnen zeggen we... we zijn, we zijn geen uh, hulpverleners. Nee, nee. Hè, dus op het moment dat er echt problemen spelen... waarvan we denken, ja, dit is niet iets... wat een, een steungezin hè, kan doen. Hè, uh, je moet bedenken, jij en ik... kunnen steungezin worden. Ja? Dus, dus je moet je eigenlijk altijd afvragen... kan mijn buurvrouw of een gezin... verderop in de straat... wellicht helpen, uh, ja. Uh, mogelijk helpen hm dat er allerlei nou ja, specialistische kennis uh, hè, aan, uh, ja, uh, aan Ja, Ja, maar, maar die gezinnen die zoeken waarschijnlijk ja. eerst in hun eigen omgeving. Hè? Uh, ja. Zusters, tantes, weet ik het allemaal. Zeker, zeker. En dat is, dat is eigenlijk ook het motto van buurtgezinnen. Mm. Uh, uh, opvoeden doen we samen. Het liefst natuurlijk met de mensen om je heen. Uh, maar in sommige gevallen is dat niet het geval. Ja. Hè, dus dat kan zijn of dat... Uh, ...ouders, familie, tantes enzovoort... ...gewoon verderop uh, uh, wonen... ...waarvoor mm. het minder makkelijk is... ...om ze in te schakelen. Maar bijvoorbeeld ook met nieuwkomersgezinnen... ...die ja. uh, huis en haard hebben achtergelaten... ...ook voor die gezinnen kunnen we op zoek gaan... ...naar een bonus ...of mm -hmm. een, uh, he, een, een gezin... ...waarbij ze bijvoorbeeld de Nederlandse taal... ...nog makkelijker kunnen oppakken. Ja, um, ik zie dat jullie... ...een uh, hele mooie website hebben... Uh, ...buurtgezinnen.nl... En daar uh, is ook een filmpje te zien waar het heel duidelijk wordt uitgelegd. Zeker. En, en uh, krijg je veel reactie op die, uh, op die, op die uh, site? Um, op de site, maar ook uh, veel berichten plaats ik op de Facebook en Instagram pagina. Okay. Van de in Zandvoort. Ja. Dat is ook echt wel onze manier om uh, nou ja, bekendheid te geven aan buurtgezinnen. He, dus We zijn heel laagdrempelig. We zijn niet een dusdanig grote organisatie dat we uh, met sterreclames of Aha. met de boord langs de snelweg uh, uh, hangen. Dus nou ja, he, heel, heel plaatselijk doen we uh, bijvoorbeeld in de Zandvoortse courant. of nu hmm. dan hier weer bekendheid geven maar dit is wel een landelijke organisatie. Zeker. Ja. Okay, ja. Ja, dit jaar uh, gaat gemeente uh, nummer 100 starten. Dus oh, okay. daar waar het ja. zeven jaar geleden begon met slechts één gemeente. Goed. Ja, is het echt. Uh, nou ja, inmiddels zijn de gemeenten ook. die zien natuurlijk wat ja, voor een effect ja. het heeft. Ja, ja. En ja. dat je nou ja, eigenlijk hele dure trajecten kunt, uh, kunt voorkomen. Ja, het is dan voor begonnen. Het is in de gemeente Renen begonnen. in Renen? Zeven jaar geleden. En voor de gemeente Zandvoort ben ik nu 2,5 jaar bezig. Oké. Okay. En um, dat mag ik zowel voor de gemeente Zandvoort doen. als voor de gemeente Haarlem. En het voordeel daarbij ook weer is, is dat als er bijvoorbeeld gezinnen zijn die zeggen, nou, hè, uh, ik woon in Zandvoort... maar ik zou liever een steungezin willen uit Haarlem. Mm -hmm. Dan kan dat Dan ook. Dan is het ook hè, mogelijk. voor beide ja. gemeenten ben ik de uh, Ja. Want ik zie wel eens uh, inderdaad uh, uh, op Facebook uh, oproepen... voor een kinderzitje uh, zit je voor de fiets... en dat soort dingen die je, waar je naar op zoek bent. Krijg, krijg je daar ook reacties op? Uh, ja, zeker. Ja. Ja? Vorige week heb ik een hele mooie koppeling mogen maken... tussen een steunmoeder en een, uh, uh, een meisje van één jaar. Uh, deze steunmoeder die heeft drie pubermeiden... Dus uh -huh. alle uh, kinder- en uh, babyspullen waren inmiddels natuurlijk de deur uit. Uh, nou, Deze steunmoeder ging gisteren dus dat meisje ophalen. Uh -huh. um, nou, en toen zei ik ook van, joh, laat me dan eventjes kijken. Misschien kunnen we via Facebook wel een oproepje doen voor een autostoeltje. Ja, ja. Uh, uh. Nou ja, en dat soort dingen, hè, dat, dat probeer ik dan op die manier ook ja, te ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. ja. Is het ongeveer 50-50 het aantal uh, gezinnen wat steun vraagt... en het aantal gezinnen wat, uh, wat steun geeft? Ja, het, het, um, in corona. In de tijd merkten we dat we best wel heel ja. veel aanmeldingen kregen. Ook van steungezinnen die mm -hmm. zeiden, nou, wij, wij redden het met elkaar... maar we kunnen mm -hmm. ons voorstellen dat er gezinnen zijn die het moeilijk hebben. Dus toen was er best wel een, een, een, nou, een grote aanmelding van, uh, van steungezinnen. Um, wat we nu ook merken, is meestal in de zomerperiode is het vrij stil... Ja. dat de aanvragen voor, he, van vraagzinnen uh -huh. best wel groot is... Ja. He, dus je merkt dat, dat nou, behoefte aan hulp, die, die, ja. Ja, die groeit ja. wel. Ja. En er wordt er ook gevraagd om uh, financiën. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat er een nou gezinnen. Hmm. het moeilijk hebben met, met hun financiële huishouding, ja. dat ze daar uh, steun in krijgen of dat is niet de bedoeling? Nee, dat doen we niet, maar ik weet natuurlijk wel de weg naar <coughs> hè, de, de, de, de Stichting Leergeld of, ja, van, ja. Ik noem het allemaal op. of wat er van de gemeente heeft wel... Uh, zeker, hè, uh, ja. Zeker. Merken jullie dat, die, dat, er, dat er, doordat er gezinnen in de problemen komen financieel, dat er meer aanvragen komen? Uh, het is wel dat je merkt een opeenstapeling van problemen. Wat maakt dat mensen op een gegeven moment wel aan de bel gaan trekken. Ja. En zeggen van joh, maar het, het lukt bijna niet meer. Nee, precies. En dat is natuurlijk, als je, als je ook financiële zorgen hebt. Um, nou, dat, dat doet natuurlijk wel wat met je. Ja. En als je vervolgens ook niet heel veel mensen om je heen hebt bij wie je kunt terugvallen. Uh, of waar de kinderen af en toe terecht kunnen. Ja, dan, dan stapelt het ja. zich natuurlijk wel ja. op. Ja. Nou zijn er natuurlijk ook mogelijkheden voor gezinnen die het lastig hebben. Voor de, om te helpen met de opvoeding. Ik bedoel, dat hoor je vaak. Er zijn ouders die eigenlijk gewoon opvoedingstechnieken beter zouden moeten beheersen. Maar, en daarbij ook steun zouden krijgen. Ja. Doen jullie dat ook of niet? Nou, wat we proberen te voorkomen, is dat we dat we een soort, uh, de les ja. gaan lezen. Ja, de en les dat, lezen, is, dat is willen vervaren. Ja, uh, maar wat je natuurlijk wel merkt, is op het moment dat kinderen bij een steungezin komen, hmm. dan kan. Krijgen ze natuurlijk ook te maken met de, de regels en de normen en waarden bij ja, dat gezin. Ja, ja. En dat is natuurlijk wel ja, heel waardevol. Ook voor een kind om te zien. Van, hey, het kan het, anders. Ja, het kan anders. Of, of het moet anders. Ja. ja, Of misschien wel dat een kind ervaart van. Hey, dat is, mijn, mijn moeder die loopt eigenlijk helemaal niet te zeuren. Dit is gewoon hè, hoe het hoort te gaan. Dus ook ja. bij andere gezinnen ja. gaat dat zo. Ja. Hè, dus dat gaat beide kanten op. Ja. Jij doet het al zeven jaar hè? zei je? Ik doe het tweeënhalf jaar. Oh, je jaar. doet tweeënhalf jaar. Ja. Heb jij in die 2,5 jaar, want het is eigenlijk je mooiste match geweest, zeg maar. Dat je dacht van: ja, dit is wel helemaal uh, goed gegaan, zeg. Ja. Heb je ja, nog voorbeelden? Die ja, dat nou ja, ik, ik denk dat ik, een, uh, als ik daarover begin, een heleboel voorbeelden kan geven. Ja, je hoeft geen namen te noemen hoor. Uh, nee, dat, nee nou ja, dat, is, dat is sowieso, hè, dat dat uh, bij buurtgezinnen ook alle. Uh, voorbeelden die ja, ik deel turist, op Facebook. Hè, dat doen we ja. altijd anoniem, omdat we uiteraard, inderdaad willen voorkomen... Ja. dat dat uh, heel snel te herleiden Aha. is. Um, nou goed, ik heb een, een match gemaakt voor een meisje... waarbij uh, nou, ouders allebei behoorlijk overbelast zijn. Uh -huh. um, dat meisje... Um, nou, die, die, daar merk je ook aan dat ze echt ook wel die zorg uh, voelt... Hè, die, ja, ja. die haar ja. ouders ook hebben... Zij is gekoppeld aan een steunmoeder. Dat, dat contact dat loopt inmiddels twee jaar... En um, daar mag ze ook gewoon volledig kind zijn. Ja, ja, ja. Ja. He, dus daar merk je ook aan. Ze vindt het heerlijk om gewoon de hele middag uh, met, met de kat te spelen. Ja. Uh, ze gaan samen op pad. Uh, uh, ze mag mee een weekendje weg. He, dus ze we zijn laatste kamperen geweest samen. Um, die steunmoeder die heeft zelf een, een puberdochter. Die het op haar beurt ook weer hartstikke leuk vindt. Ja. Om af en toe met dat meisje ook op te trekken. Dus ja, en, en die ouders ervaren ook echt eventjes een beetje lucht. Ja, dat, ja. Is, dat is belangrijk. He, Absoluut. Huis, ja. Maar is het ook zo dat uh, een, een, een steungezin en een buurtgezin altijd uit Zandvoort moet komen zeker niet nee? nee nee kijk wat wel is is dat um, we hebben het dan vaak over een eigenlijk hebben we het altijd over een vraaggezin en een steungezin ja. een vraaggezin is het gezin die behoefte heeft aan ondersteuning en een steungezin is die, die het kunnen het. bieden ja ja, ja. en um, nou vraaggezinnen die mag ik dan helpen binnen Zandvoort en binnen Haarlem uh, steungezinnen kunnen ook uit de omliggende gemeente komen ja ja, ja. He, ja. inmiddels is buurtgezinnen ook gestart in Heemstede en Bloem Mm -hmm. Dus die gemeenten hebben ook gezien wat een succes het eigenlijk in Zandvoort en Haarlem mm -hmm. is. Dus die gemeenten zijn ook aangehaakt. Dus ook samen met mijn collega daar nou, kunnen we ook ja, veel bekijken. Hè, van, nou is het ja. wenselijk dat het, het, de steun ja. ook echt uit Zandvoort komt. Ja. Of is het handiger als het toch uit Heemleden ja. of uit Haarlem ja. Ja, ja. is. En voor jou is de betaalde baan Esther of niet? Ja zeker. Ja, ja, okay. ja. Dus ja. Zij hebben ook, krijgen ook geld van gemeentes en uh, ja, er zijn altijd potjes daarvoor natuurlijk, waarschijnlijk. Ja, ja. ik word betaald inderdaad ja, vanuit, ja. vanuit die gelden. Steungezinnen en vragenzinnen doen dat ja, heel ja, vrijwillig. Ja, ja, ja, ja. En nou ja, wat ook goed is om te weten, hè, ook voor de vragenzinnen. Um, het is verder geen ingewikkelde procedure. Nee, nee, nee. nee. Met formulieren, nee, nee. aanvragen of indicatie. Nou, ik las wel ergens dat ze een verklaring van gedrag moeten overleggen. Dat klopt. Dus nee, je vindt, er zijn ja. natuurlijk ook ja, mensen die niet, geen goede bedoelingen hebben met, met ja. kinderen. Hè? Ik bedoel... Ja, dat moeten ze wel uh, kunnen overleggen. Zeg Absoluut, maar, hè? Ja. ja. Het is het in is die, die zin belangrijk. ook wel een traject hoor. Dus op het moment dat tuurlijk. de steungezin zich meldt. Hè, dan heb ik eerst telefonisch contact. Ja, uiteraard. Gehoor, het, is niet zoals, is het, ja, het is niet zoals ze bij jou komen. Dat jij zegt van nou ga maar drie straten verder op. Nee, kijken. zeker niet. Nee hoor. Nee. nee Dus na dat telefonisch contact ga ik ook eerst bij de steungezin ja, de taas langs. Ja. Daar heb ik een eerste gesprek. Vervolgens doen zij ook een, een vragenlijst invullen. En dan heb ik aan de hand daarvan een tweede gesprek. En ondertussen vragen we de verklaring van ja. trendgedrag ja, aan. Top. Die ja. wordt betaald door buurtgezinnen. Ja. En pas vanaf dat moment. Uh, uh, en ik kan er, er een er mes ook... gemaakt worden. Ja. ja, kunnen we gaan kijken. Oké, okay, uh, nog even de laatste vraag. Uh, uh, doen jullie ook iets met, met kinderen die leermoeilijkheden uh, hebben? Weet je vroeger ja. die lomscholen, de leer- opvoedmoeilijkheden. Ik ja. uh, uh, kan me voorstellen dat mensen ook vaak teg, tegen het onderwijs aanlopen. Dat ze niet weten waar ze met hun kind naartoe moeten. Zeker. Daar, daar, daar bemiddelen jullie ook een beetje in. Dat ja. is mogelijk. Ja. Nou, er zijn natuurlijk ook andere trajecten voor de... Voor de ja, vanuit de scholen wordt natuurlijk wel het ja, langer aangeboden. Ja, ja. Uh, maar wat ik bijvoorbeeld wel uh, voor, voor twee gezinnen ook heb gedaan, is dat uh, de kinderen eigenlijk extra hulp nodig hadden. Uh, de financiële middelen er niet zijn mm. om bijvoorbeeld mm. bijles te krijgen. En dan was het bijvoorbeeld niet te bekostigen vanuit het sociaal ja, ja, ja, en dergelijke. Ja, ja. um, en toen heb ik ook gekeken, is er een steungezin in de buurt die deze kinderen kunnen helpen. Ja. En uh, nou ja, wat er dan gebeurt, is dat uh, bijvoorbeeld uit school gaan de kinderen naar het gezin toe. Drinken daar een kopje thee, koekje erbij. Hoe was je dag? Ja. En vervolgens uh, gaan ze meekijken met het huiswerk. Bijvoorbeeld omdat ouders dat... of vanwege de taal niet ja. kunnen... of ja. het, uh, het zelf ingewikkeld vinden... Um, of uh, vanwege hun eigen problemen... Uh, ja. daar eigenlijk geen ruimte voor voelen. Dus ja, zeker ook in dat soort dingen... Uh, huiswerkondersteuning... maar ook ja. hele praktische hulp. Ja. Nee, dus even ja. naar, naar, de, naar, naar het zwembad brengen... of... Ja. Um, ik noem maar wat hè he. je bekeerde naar een film of uh, ja, ja bijvoorbeeld waar, leuke ja, uitstapjes ja, maar ja. ook bijvoorbeeld mee naar een voetbalwedstrijd oh, dat is mm -hmm. ja, ja. hartstikke leuk ja. nou uh, is maar, er, uh, maar, maar, ik had nog even ja, een vraag even? Maar, uh, wat hebben jullie nou het meest nodig vragenzinnen of uh, steungezinnen. Nou, ik hoop natuurlijk heel dat de vraaggezinnen die echt behoefte hebben aan hulp, dat die zich zeker melden. Ja. Uh, en daarnaast, ja, steungezinnen zijn altijd welkom. Okay. He, het gaat er met name om dat je een, een goede match maakt. Ja. Uh -huh. He, dus dan heb je uh, liever keuze uit, ja. uit verschillende ja. gezinnen. Duidelijk. Uh, om te kijken wat ook zo goed mogelijk past, zowel voor het vraaggezin als voor het Ja. Nou, als u zich uh, wil aanmelden uh, uh, als vraaggezin. Uh, dat kan via www.buurtgezinnen.nl Of steungezinnen, dat kan natuurlijk ook. Hè. Of te gezinnen, ja. Ja, inderdaad. Ja, zeker. Ja, precies. ja, Ook die kunnen zich via ja. de website melden. Nou, perfect. Okay. Esther, uh, mag ik je hartelijk danken voor je komst? En het, was, uh, het is een leuk initiatief. Uh, goed. Wat en, heet? en ik hoop dat, dit, dat deze uitzending iets helpt uh, voor, uh, voor jullie organisatie. Ja, hartstikke leuk. Nou ja, en je begon, je begon dit verhaal natuurlijk al met uh, de banner. Wat, hè, het ja, grond, inderdaad. Wat, ja, die, ja. Uh, wat in het dorp hangt. Ja. Ja. Hè, daar is nog een leuke actie aan verbonden. Uh, op Facebook en op Instagram heb ik deze gedeeld. Dat op het moment dat je het, uh, het bericht zelf weer op de social deelt. je okay. uh, maakt je kans op een uh, uh, een ijskoep voor twee bij Zo. IJsland San Remo. Nou, Kijkers, dus, uh, daar is. Daar Komende week heb je daar nog kans. toe. Dus ik. Zou ah. zeggen, op ja. richting ja. Maria School en een foto. Het wordt maken. hartstikke warm. Hem, uh, volgende week. Dus <laughs> Het We daarom. kunnen al ijsje gebruiken dan. Precies. Nou, hartstikke bedankt en uh, veel heel veel succes met uh, buurtgezinnen. Dank je wel. Zee, strand, beleef het ritme van Zandvoort Met een zee van muziek en een golf van informatie Op 106.9 FM Goeiemorgen Zandvoort Do business and it's my business. You know everything, Papa know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bugging me. Stop bothering me. Stop bugging me. Stop fussing me. Stop fighting me. Stop yelling me. It's my life. It's my life. It's my life, It's my life. It's, my life. it's, my life. it's my life.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 What you see is what you get Listen to people things and some things I Things I do, I do them no more Things I say, I say them no more Changes come, once in life Stop, forgive me, stop, bothering me, stop Forgive me, stop, for me, stop Fighting me, stop, you me, stop Telling me, stop, seeing me, it's my life It's my life It's my life, hier bij ZFM. Goedemorgen allemaal, het is uh, bijna tien voor elf. Ja, we gaan praten met uh, Engel Scholterlo. En Engel was de, ooit de oprichter van de Stanfordse Bunkerploeg. He, dat klopt, Engel. Ja, dat dat, ja. Uh, Die heeft je toen opgegeven, een aantal jaren geleden. Ik denk, ja. ja. Hij nou, je dit jaar officieel uh, opgegeven. Oh, dit jaar officieel. Ja. Maar dat ja. was door, door uh, gezondheidsproblemen? Gezondheidsproblemen, onder inderdaad, ja. Maar ja, je kan het moeilijk loslaten, heb ik de indruk. Want ja. uh, afgelopen week liep je voorop bij een bunker... van ja, ja, ja, ja, ja. de Amsterdamse waterleiding Duinen. En is dit, een, is dit een, het begin van de terugkeer van de bunkerploeg, of niet? Nee, of moeten we de de het ploeg, niet zo uh, zien? Die blijft weg, zeg maar. Maar uh, omdat ik nog veel veel heb van bunkers natuurlijk... en heel veel achtergrondinformatie ja. heb van, uh, van de bunkers... Uh -huh. uh, heb ik besloten uh, om dat opnieuw weer te gaan doen, zeg maar, de, de bunkerwandelingen? Ook een goede therapie voor mijn gezondheid, uiteraard. Ja, ja. En uh, ja, ik vind het een beetje prachtig om te doen. Hoeveel uh, mensen waren er afgelopen week? Vijftien uh, man. Vijftien man, dat ja, is okay. redelijk toch? Dat is redelijk, ja. Ja, ja Want het is een, is een samenwerking met het Stompersmuseum Museum, begreep ik ook. Of nee, niet? nee. Is, oh, dat dacht ik, want nee. het werd daar wel ook gepromoot, zeg nee, maar. Nee, het is. Uh, wij, ik, ik ben onafhankelijk, zoals het heet. Ja, nee. ja. Ik vraag ook geen uh, geld voor de wandeling zelf. Nee, oh. uh, gewoon de kosteloos, maar gratis. Ah. Alleen moeten de mensen een toegangskaartje voor het water... Ja, voor de AWD. Nou, maar de balding zelf is helemaal gratis. Ja, dat is okay. ook te betalen, hè, de toegang tot de AWD. Want dat is, uh, ja, wat het is er de tegenwoordig, de... 250 of zo. Ja, Hoeveel toevoet... bunkers zijn er eigenlijk? Heel veel. Heel veel. Ja. En, uh, gemiddeld, zeg maar, hè, even kijken, stelling Sander, dat is bij het naam ja. Zeg maar, er zijn er al 400. 400? 400. We zijn er wel en, bezig ja, geweest, hè? Oké, met Het rozenwaterveld. Ja. Kleine 120 bunkers zijn daar. Zo. Dus er is best wel veel bunkers allemaal. Ja, want uh, die waterleidingduinen, daar, daar liggen er nog een hoop. Er zijn door doorheen gaat. steunpunten in de, in de waterleidingduinen. Okay. En, en die steunpunten lagen eigenlijk mm -hmm. aan, de, aan, de, aan de weerszijde van, het, van de kanalen eigenlijk. Dat zijn geen hele grote bunkers dan, dat zijn steunpunten. Dat, dat zeg maar. zijn steunpunten, zeg maar, ja. En waaruit en de, geschoten kon worden en dat soort zaken als het nodig ja, de was. De grote bunkers lagen zeg maar, aan de zeereep, zeg maar. Ja. Mm -hmm. En de manschappenbunkers noemen ze dan FA-bunkers, noemen ze dat dan in. En die zijn dan uh, dunwandig. Uh, 30 centimeter breed, zeg maar. En de uh, dikte van het plafond ongeveer uh, 20 centimeter. Er waren manschappenbunkers voor zes man, zeg maar. Maar daar sliepen ze ook uh, de Duitsers. Er sliepen de Duitsers ah. in, in die manschappenbunkers daar. Ja, maar ja. Zijn, die, zijn die bunkers uh, over de hele uh, kustlijn in Nederland? Ja, ja, van Gibraltar tot Noorwegen. Je meent het. Zo groot was die verdedigingslinie. En jij had altijd contact ook met Gibraltar of Noorwegen. <laughs> nou, dat, dat, niet. Maar ik ben wel heel veel in het buitenland geweest. Ja, ja. Ah. En ik heb wel eigenlijk de hele linie wel een beetje bekeken, zeg maar. Ja, want ze gaan, ze gaan bijvoorbeeld um, uh, binnenkort die hele Noordboulevard uh, weer, weer aanpakken, geloof ik. Hè? Met, met, met, met super fietspaden Zuid en zo. En, en zo en, oh, de Zuidboulevard. Ja. Hebben ze daar ja. ook nog nieuwe bunkers gevonden? Of nou ja, vroeger, uh, als, als je zeg maar in de sloopplannen bekijkt uh van de BNV. En je leest de, de artikelen, en dan praat je over artikelen geschreven in 1946, 1947, 1948. Ja. Die zijn de bunkers ondergewerkt, onder het maaiveld. Ja. Op een diepte van ongeveer 2 meter, zeg maar. Dus niet afgebroken, maar. Uh... O gewoon ondergewerkt. Ondergewerkt, ja. Je ja. een ja, grote kaartbegraaf daar in ja. kleine bunkers ingegooid. Uh -huh. En dat betekent, zeg maar, dat ze dan uh, veilig zijn, hè? maar ja. In al die jaren daarna, he, aanleggen rioleringen en leidingen, zijn ah. misschien die bunkers al gesloopt natuurlijk. Ja. Dat weet ik allemaal niet. Nee. Was ik er nog niet. Maar er waren, dus er waren natuurlijk kaarten, vrij nauwgezette kaarten, waarop je die bunkers kon zien, of niet? Van die, ja, er waren, dat zijn BNV kaarten. Je hebt ook Duitse stellingkaarten. Ja. Uh, daar staat nauwgezet elke bunker op, ook het aantal meters afstand tussen de bunkers. Uh -huh. En uh, die kaarten die zijn uh, in het Nationaal Archief in Den Haag. Kun je gewoon opzoeken allemaal. Ja. En uh, dan heb je ook nog de zogenaamde bnv kaarten Die zijn na de door de definitie opgetekend. Mm -hmm. En die kun je dan uh, ook bezitten in het Nationaal Archief. En daar kan je nou ook terugvinden van wat heb je gelegen, wat voor type bunkers, wat voor soort bunkers. Ja. Dus dat kan je allemaal terugvinden. Want, want denk maar, jij dat er nou nog bunkers zijn waar, waarvan jij geen weet van hebt die er nog in stand voor zijn, of niet? Nou, ik heb alle bunkers wel in stand Ja, oké, okay, maar ja. het is niet zo dat er ooit nog eens een keer een nieuwe bunker wordt uh, gevonden? Nee, nee. nee. nee en van ook. waar jouw passie met bunkers? Nou, dat gaat wel heel vroeg hoor. Dat is uh, om je schooltijd al eigenlijk. Ja? Uh, toen uh, ben ik met mijn uh, schoolgenootje ooit eens een keer de in geweest. En uh, toen kwamen wij op een veld terecht waar allerlei bunkers stonden. En die werden toen opgeblazen in die tijd. Oké. Okay. En uh, ja, eigenlijk is het vanuit daar ontstaan, zeg maar. Maar dan praat je over de jaren 60, 70? Ja, de jaren 70, zo beetje. Ja, ja, ja, ja. Ja, hoeveel zijn er opgeblazen? In de, in de Waterlinkdijnen 54 bunkers. Oké. Okay. Ja. En waarom werd het gedaan? Uh, nou, ten eerste hadden ze waarschijnlijk geld te veel toen in die tijd, zeg maar. <laughs> en die bunkers lagen niet in de weg, zeg maar. Het waren bunkers nee. eigenlijk die uh, eigenlijk helemaal niet gesloten hadden hoeven te worden... Maar het was gewoon een idee, denk ik, van, van de waternet in de provincie, omdat er geslopen zijn maar 54 bunkers. Maar in, in, in die tijd werden er natuurlijk ook bunkers gevonden uh, waar, waar nog spullen in lagen. Of, uh, nou, of veel er tegen. Het, het gebeurde, het, het, na de oorlog was er een gebrek aan alles natuurlijk. Hè? Ja, en hout, ja. gereedschap, noem weer zeg maar. Dus we deden de inwoners er die mm het -hmm. de bunkers in. En die haalden alles leeg wat er leeg te halen valt, zeg maar. En de gebruikten ze voor het stoken van, uh, van het hout, voor de uh, kachel. Mm -hmm. En ook uh, voor de, voor de opknappen van hun huis, maar. Alles van zeg maar. Alle ja. nou, bunkers waren nagenoeg praktisch ja, helemaal leeg. Ja, ja. Ja. Die uh, bunkerploeg, jullie hebben in 2008 een enorme uh, interessante grap uitgehaald. Ja. Dat was een 1 april grap. Klopt ja. Uh, kun je daar iets meer over vertellen? Want het was een nieuwe bunker waar iedereen in trapte, geloof ik. Hè? Ja, nou, het was een bestaande bunker gelukkig. Dat was, uh, oh, bestaande. Ja, oké. Okay. bestaande bunker. Het lag onder de grond. Het was een kantinebunker in Zuidzand. Ja. En uh, wij bedachten, het was Ronald van de Meijen en ik eigenlijk bedachten, we gaan een keer een 1 april grap uh, bedenken. Nou, we zaten iets binnen ons hoofd. zullen wij een tank gebruiken als uh, <laughs> zo'n Goliathank. Yeah, yeah. een kleine versie van een echte tank, maar dan één meter uh, hoog, een meter breed, twee meter lengte. Vol met explosieven zullen we dat gebruiken. Ja. En toen kwamen wij in contact met de Roosendaal toen zeiden we misschien moeten we dat iets met kunst gaan doen. En toen hebben wij Gerard Wilming uh, gesproken. Nou, die bedacht het concept van de van een-karte kunst, yeah. dat heet dan. En nou, toen hebben we het plan uitgewerkt. Heel lang vergaan het erover, wekenlang eigenlijk. Uiteindelijk uh, hebben we die het 1 april uitgevoerd. En eigenlijk de hele Nederlandse media is erin getrapt. Ja, want uh, <laughs> iedereen trapte erin. En er ja. was pers bij en er was, uh, de ja, burgemeester de was erbij. Uh, maar de was, burgemeester zat in een complot, hè, geloof ik. Ja, de, de gemeente Zandvoort was, die ja. werkte mee gelukkig. Mm -hmm. en, uh, en, en de VVV werkte mee. Een aantal ja, ingezeten die werkte allemaal mee ja, ja, ja, En uh, omdat juist iedereen zo meewerkte en zijn mond hield over de buitenwereld eh, is het een hele goede geslaagde grap. Ja, leuk. was ja. Uh, dat bekend, helemaal was dat was een hele goede. Maar inmiddels alweer uh, nou, 14 jaar geleden. He, is ja, jaar geleden, ja. Alweer, ja. ja, ja. ja. Hey, en, uh, uh, rond 2010, dus twee jaar later... was er sprake van een bunkermuseum. Tenminste, daar ben je volgens mij ook ja, mee. Dus, ja. Maar dat, dat is er nooit van gekomen. Nee, nee helaas is het niet ge gelukt. Uh, maar hoe stel jij een bunkermuseum voor? Nou, we hadden in ieder geval... Uh, de de aan de Franken erbij een gedachte, uh -huh. daarbij te zeg maar ook de historie van, uh, ja. van Sanford uh, erbij de te de zetten. Uh, de geschiedenis en, en ook na de oorlog wat is er gebeurd met, uh, met, met Sanford, zeg maar, de veranderingen. Nou, dat hadden we eigenlijk allemaal tentoon willen stellen. Niet uh. doorgaan, deels omdat wij onkundig waren hoe dat moest, he, een ja. oprichten. We waren er weinig of geen verstand van eigenlijk. We waren eigenlijk aangewezen op anderen. En uh, ook deels omdat Rijnland... het bezit van het grondgebied... Ja. die weigerde gewoon uh, toestemming te geven. Uiteindelijk was water... dit ook uh, niet helemaal... Uh, happig op, uh, op het museum ja, ja, ja, ja, want er uh, bestaan wel... bunkermusea. Want als jij de... de, de uh de dijken uh, naar Friesland opleidt, ja. de Afsluitdijk, dan heb je aan het einde rechts uh, ook een bunkermuseum, ja, ja, ik. Bunke dat zijn kaas en oh, geloof ik, hè? Ja, kaas en Matten, ja. Maar je hebt ook een bunkermuseum in wijken en Zee. Oh, dat bestaat ook. Ja. En Muiden, Wijk oh. 2000. Dus oh, die vond, hebben wel een bunkermuseum. bunkermuseum. Okay. Noordwijk uh. hebben een bunkermuseum. Oh. Scheveningen hebben een bunkermuseum. dat is eigenlijk schandaal dat het stond voor geen bunkermuseum. Dat is een van de weinige plaatsen die geen bunkermuseum Ja. Maar dus jij gaat door met je bunker? door met de bunkerwandelingen. En heb je nou nog die bunkerwandelingen gaan door? En kunnen ze mensen dat zien wanneer het is? Nou, wij, op Facebook zetten wij onze datum. 10 augustus, om 9 uur s ochtends. Ja. Mm -hmm. Mensen kunnen zich melden bij uh, het panoekkoekhuis de Dunes. Op de Zandte ja. ja. Hoef je niet Hoef, aan te melden? Hoef je niet aan te melden. Gewoon om 9 uur aanwezig zijn. En hoe lang is uh, de tocht? Ongeveer 2 twee tot 2,5 uur. Oké. Okay. Oké. Okay, nou, Engel, ik wens je er heel veel succes mee En uh, ja, mochten we nog eens een keer tegen het bunker aanlopen, uh, we bellen je. <laughs> ja. Is goed. Hey, bedankt. <laughs> en uh, nou, We gaan nog een stukje muziek draaien tot het nieuws van 11 uur. Klopt okay. niet, niet helemaal. Lukt niet helemaal dat nou, lukt bijna. niet helemaal. Nee, oh. nog even. Uh, oh, nou, misschien nog even iets uh, over het volgende. Nee, duur. prima hoor. Dat, dat kan ook natuurlijk ook. Ja, want, natuurlijk. Uh, tweede uh, uur. Na 10 augustus komt er dan nog meer. Uh, ja, uiteraard. Ik, ik wacht even af hoe het gaat. 10 hoe het gaat, gaat, ja, weer ja, weer ja, ja, ja. Okay. Maar 15 is net uh, te overbruggen, hè? Tenminste, uh, ja, te, over, te uh, overzichtelijk. Ja, we, we hebben het afgelopen jaar was 15. Want zeg maar, en ik wil toch wel minimaal 10 man hebben. Maximaal, uh, ja, ja. ja, ja, zeg maar. ja, ja. Moet okay. wel leuk zijn. Ja, natuurlijk. Moet het leuk dan, blijven dan gaan wij de wiedenzandnesten bezoeken, zeg maar, die de reguliere gidsen in Zandvoort ja. niet bezoeken. Uh -huh. pakken we pakken echt zeg maar de, de pratenplaatjes, halen ze eruit, zeg maar. En we geven uitvoerig uitleg over ja. de loopgraven, over de manschappenbunkers en over okay. uh, de wel we van hoe dat tot stand is gekomen. Nou, perfect. En heel, uh, ja, heel veel succes, succes. ermee. Okay. En dankjewel dank voor uw komst. Ja, zeker. Dankjewel. And they leave us alone. get around. been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. Get around, I get, get around, around, yeah, get, get around, around.